Zes uur. Trump wil de drugsdealers en smokkelaars strenger straffen. De drugs zijn straks softer dan het beleid. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 20 maart. En op deze dag in 2010 barstte de gletservulkaan Eja op IJsland uit. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. goedemorgen.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 De gemeente Zaanstad mag jongeren met een strafblad... weren uit sociale huurhuizen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven... om dat te doen in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Die wijken hebben al jaren last van hangjongeren. In 2016 kwam Poelenburg landelijk in het nieuws... toen een tv-ploeg werd bedreigd. Eerdere maatregelen, zoals extra cameratoezicht en meer wijkagenten... hebben volgens de gemeente nog niet genoeg resultaat gehad. Het Korps Mariniers kampt met een grote leegloop... doordat de militairen in 2022 van Doorn naar Vlissingen moeten verhuizen. De militairen die nu in de provincie Utrecht zijn gestationeerd... zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken 73 mariniers. In de voorgaande jaren waren dit er gemiddeld niet meer dan 23 per kwartaal. De mariniers zijn onder meer bang dat hun partners in Zeeland geen werk vinden... De Koninklijke Marine erkent de problemen... maar zegt dat die nog geen invloed hebben op de gevechtskracht. Het aantal auto's van 40 jaar en ouder stijgt in Nederland. In vier jaar tijd is het aantal oldtimers met een kwart gestegen... tot meer dan 140.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS... Het zijn vooral veel oude Volkswagens die geliefd zijn bij autoliefhebbers. Maar ook oude Mercedes'en, Citroëns en Volvo's blijven onverminderd populair. De meeste oldtimers zijn te vinden op het platteland... met de gemeenten Laren en Schiermonnikoog als uitschieters. En de oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. Amerika en Zuid-Korea gaan ook dit jaar samen een militaire oefening houden, ondanks de toenadering met Noord-Korea en de mogelijke Amerikaans-Noord-Koreaanse topontmoeting. De oefening was eerder uitgesteld vanwege de Olympische Winterspelen. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het besluit om de training door te laten gaan.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 En we beginnen vanochtend in eigen land op de Nationale Luchthaven Schiphol. Daar is verslaggever Roel Pauw. Want de Paralympiërs zijn vanochtend geland. Na succesvolle winterspelen in Zuid-Korea. Roel, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Waren er veel mensen daar om ze te ontvangen? Ja, er waren behoorlijk wat mensen. En uh, allemaal in het oranje. Uh, alsof ze uh, net van de tribunes uh, in Pyeongchang waren weggelopen uh, om hier te zijn. En voor sommigen gold dat ook heel letterlijk. Er waren hier uh, verschillende familieleden die eergisteren nog, uh, eer nog in uh, Pyeongchang waren. Om uh, nou ja, uh, de laatste uh, de dingen mee te maken van de winterspelen daar. En toen op het vliegtuig zijn gesprongen. En nu in alle vroegte alweer naar Schiphol waren gereisd om uh, de Paralympiërs uh, te ontvangen. Uh, die zijn uh, pakweg uh, een uur geleden door de schuifduren gekomen. En uh, ze werden met gejuich begroet. Hey! Daar zijn ze na een lange reis. En natuurlijk tien enerverende dagen in Zuid-Korea. Met al hun spullen, snowboards, skis... En een paar tassen bagage. Bij Aankomst. Krijgen ze een borstje bloem in de handen gedrukt. Toppetje! nee, het was de laatste de moeite water naar eruit te gaan. Kijk eens alsjeblieft. Dank je. Wat een invasie. Van harte, hè? Ja, oh, sorry. En over vier uh, gouden hè? Ik denk de goed aan. Linda van Impelen met de zilveren medaille om de nek die ze vond bij. De reuzenslalom. Ja, de, niet normaal. Nee. nee. Ik zie traantjes. Ja, ja, zeker. Ach, gaat... <lacht> Dit is in ieder geval wat ik ondernemers voor uh, elk atleet. Hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we je hebt de bij ons in de tuin stonden negen, uh, negen mandjes ja. voor alle atleten. Ja, dat Super, hè? We oh. zetten ja. iets op jullie allemaal. Uiteraard <lacht> op, uit, uit, uit, op jef. Maar op ja, iedereen, zeker. dus uh, nou, voor jullie allemaal. Yes? Ja, te gek, het genieten. Okay. Yes, cool. ja, oké. Okay. So, Paling, is zit alles in. Dus, uh, jo, zit het in. Ja, allemaal enkhuizen, okay, uh, ja. kruisen, krentenmik, jodenkoek ja. uit enkhuizen, alles. Oh. En Paling ja, hoorde Paling, ik? Paling, ja, Paling, ja, ja. Ja, ja klooster heeft uh, Paling gesponsord, ja, dus uh, helemaal leuk. We leven allemaal met jullie mee, Ja, ah. en wij Ja. En we waren erbij. Vivian Muntel, wat een ongelofelijke kroon op een carrière. Ja, ja, helemaal fantastisch. Ik had het natuurlijk niet mooier, uh, mooier kunnen doen. Wat dat betreft, ik ben ongeloofl ongelooflijk blij dat het allemaal gelukt is. Ja, in december was het nog uh, maar de vraag of u überhaupt zou meedoen vanwege de operatie die u moest ondergaan. En nu... Twee gouden medailles om de hals. Ja, ja, ja. ja nee, ik, heb, ik kan het ja, bijna niet geloven eigenlijk. Ik had niet zo uh, durven dromen. Uh, ja, december was het inderdaad nog de vraag of ik überhaupt mee zou doen. Maar uh, in overleg met de artsen uh, kwam de goedkeuring. En geloofden zij erin dat, dat ik nog op tijd uh, klaar kon staan. Dus uh, ja, der, daar ben ik gewoon voor gegaan. En dan. wat een team, hè? zeven medailles. In Vancouver was ik erbij. Toen was er één atleet en geen medailles. Uh, Sochi hadden we natuurlijk één. Maar wel al zeven atleten. En nu inderdaad met met een ploeg van negen atleten zeven medailles mee naar huis nemen... is natuurlijk echt fantastisch. Dus we zijn groeiende, dus hou ons in de gaten. Dankjewel, gefeliciteerd. Graag gedaan. bibi Mentel als laatste. Uh, Roel Pauw, daar op Schiphol. Roel, ja, zeven medailles mee naar huis genomen. Vooraf werd gezegd vijf, dus uh, ja, hartstikke goed allemaal, hè. Nou ja, dat is uh, echt uh, uh, onovertroffen tot nu toe. Uh, Bibian uh, noemde het rijtje net even op. Van een heel schamel begin in Vancouver, acht jaar geleden... naar waar we nu zijn. Met zeven medailles, drie goud, drie zilver en één brons. Sommigen die hier voor het eerst uh, überhaupt meededen... aan de Paralympische Spelen... en dan gelijk al een gouden uh, medaille mee naar huis nemen. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb uh, de chef de mission Esther Vergier ook gesproken. en Later in de uitzending uh, kan ik je laten horen hoe zij... Dit succes verklaart. Ja. Goed, ze zijn terug in Nederland nu. Ik kan me zo voorstellen, na zo'n vlucht. dat je dan niks liever wil dan snel naar bed. Wat, wat staat er verder eigenlijk op het programma? Nou, voor vandaag niet veel, denk ik hoor. Er is hier een ontbijt aangericht. en sommigen hebben er een paar broodjes van gepikt. maar de meeste mensen die zijn nu al richting uitgang, parkeergarage. om in bed te kruipen. Ik zie nog wat omhelzingen van deze en gene. maar hier is het wel zo'n beetje afgelopen. Het was een warme ontvangst. Maar uh, het waren ook uitputtende dagen en weken... dus uh, iedereen uh, wil nu wel uh, genieten van zijn uh, rust... Ja. naar dit spannende evenement. Ja, en dan staan er geloof ik later van de week... wel allerlei dingen nog op het programma. Onder meer een ontmoeting met, uh, met de koning ook, met de medaillewinnaars. Maar goed, dat uh, is allemaal later uh, deze week. Straks dus nog een gesprek van Roel... met de chef de mission voor deze winterspelen. En dat is Esther Vergeer. NOS, Radio 1 -journaal. Acht minuten over zes. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Mocht u al op één oor hebben gelegen. RTL Late Night, daar zaten de weduwe en de broer van Sander Klap. Dat is de commando. Die in 2016 bij een schietoefening in Ossendrecht omkwam. Zijn familie voelt zich in de steek gelaten door Defensie. Zij broer Wilfred. Nou, eigenlijk uh, is, uh, is er uh, geen contact geweest voor een regeling. Behalve dan in eerste instantie vanuit Defensie zelf. Die. Uh, uh, Jessica en een advocaat uh, hadden toegewezen om uh, een aantal zaken te regelen... omtrent materiële schade. Nou, dat is een advocaat vanuit Defensie, wordt door Defensie betaald. En ja, dat, uh, er werd uh, sowieso niet gesproken over affectieschade of emotionele schade. RTL Late Night vroeg Defensie om een reactie. Defensie neemt de verantwoordelijkheid, wat je ook zegt, hè, en is aansprakelijk voor het ongeval dat Sander Klap is overkomen. Defensie op basis van de aansprakelijkheid... een voorstel voor schadevergoeding gedaan... naast zijn aanspraken die voortvloeien uit de rechtspositionele regelingen. En Defensie is daarover in overleg met de nabestaanden. Dus zoals het hier staat... dat is tot nu toe nog niet op deze manier tegen jullie gezegd. Nee, nee. dat is nieuw. En dan nieuwsuur. Dat programma kwam live vanuit Rotterdam... met een debat tussen gewone Rotterdammers... en de lijsttrekkers van de lokale partijen. ging onder meer over het winkelaanbod in de stad... en over de bijstand. Maar heel fel waren de discussies niet... behalve toen het over integratie ging... Volgens Barbara Katman van de PvdA... kan Leefbaar Rotterdam nog veel leren van andere steden. Kijk naar Amsterdam. Nieuwkomers. Daar zijn honderden nieuwkomers aan een baan geholpen. Honderden nieuwkomers aan een opleiding geholpen. In Rotterdam is dat cijfer 17 en 27. En dan over vier jaar... Jawel, meneer Eertmans, gaat u weer huilenbalken... dat die mensen niks kunnen? U Ik loop vooral niet manier, te huilenbalken, volgens u, mij. U bent elke manier van ontwikkeling u tegengegaan. U verdient 10.000 euro per maand om problemen op te lossen in deze stad. Niet om ze te dat creëren. Het is onzin, Echt. onzin en onzin. Minister Hugo de Jonge presenteerde bij Pouders dat actieplan om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Zo wil hij dat alle 75-plussers jaarlijks thuisbezoek krijgen van de gemeente om te checken hoe het met ze gaat. Je moet er echt op af. Want eenzaamheid is een moeilijk bespreekbaar te maken onderwerp. Het is niet iets waarmee mensen te koop lopen. En dus zal men niet zomaar aan je vertellen dat, dat, he, dat je je eenzaam voelt. Dus moet je echt voorop af. En dan moet je er tijd voor nemen om dat gesprek echt te hebben met mensen. Mevrouw Atasio is 87 en zij vindt het een goed idee. Ja, bevrienden, echtparen, ja, die leven ook niet meer. Dus ja, je blijft eigenlijk meer of meer alleen over... Dus eh, is contact met andere mensen heel belangrijk. En in met het oog op morgen werd nog even nagepraat... met NOS op 3-presentator Emiel van Oers. Die heeft gisteravond live op YouTube de nieuwe inlichtingenwet... van begin tot eind voorgelezen en dat klonk zo. De dreigingsanalyses, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel F worden opgesteld naar aanleiding van gegevens die worden verstrekt... door A, de personen, bedoeld in de artikelen 4, derde lid onder B... en 42, eerste lid onder C, van de politiewet 2012. Onze collega deed er uiteindelijk zo'n 3,5 uur over... maar of hij er ook van, wat van heeft opgestoken? En uh, wat staat erin in die wet? Ja, dat ga je me nu vragen. Ik heb geen idee. <lacht> ik heb geen idee. Nee, dat, ik heb het van tevoren natuurlijk wel ingelezen en een beetje geoefend... maar en die 3,5 uur sessie, dat doe je uh, als een marathon uh, verstand... Op op nul, blik op een eindig uren maken en voorlezen. En nee. ik gaan we niet vragen wat er in stond. Nee. Dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Phil Collins. Dus dus, I'm not moving, staat op zijn album Face Value. Begin jaren tachtig kwam dat uit in Nederland. Um, het is hoog tijd om eens te kijken naar de voorpagina's van de ochtendkranten. We pikken er ook nog wel wat nieuwsites bij. En hier is Elisabeth met het overzicht. Een fiets van de zaak moet fiscaal net zo interessant worden als een leaseauto. En het kabinet wil daarom de regels versimpelen. Een werknemer kan dan op een e-bike van 2000 euro rijden... voor een paar tientjes per jaar. Dat schrijft het AD. Nu is een leasefiets nog niet populair. Werkgevers ze ervoor terug voor de complexe regelgeving... en ze zijn ook bang voor naheffingen. Zo moeten werknemers nu precies bijhouden... hoeveel kilometer ze zakelijk dan wel privé rijden. Als er meer mensen op de fiets stappen... kan dat de samenleving 50 miljoen euro opleveren, is de gedachte. Onder meer doordat er minder CO2 wordt uitgestoten... en het een positief effect heeft op de gezondheidszorg. Nederland gaat cyberaanvallen die tegen Nederland zijn gericht proportioneel vergelden. Dat zegt Stef Blok in zijn eerste interview... als minister van Buitenlandse Zaken in de Telegraaf. Hij zegt erin dat veiligheid voorop moet staan... in het Nederlandse buitenlandbeleid. Volgens Blok blijft Nederland vooral in digitale weerbaarheid achter... op de groeiende dreiging. En daarom zet zijn departement vol in op cyberdiplomatie. Diplomaten worden bijgespijkerd, zegt Blok... om zo alert te worden op cyberdreigingen... en die tijdig te kunnen detecteren en neutraliseren. Ook gaat Nederland werken aan internationale afspraken om cyberaanvallen te bestraffen. Nuon heeft een wereldprimeur te pakken. Het gaat een groot windmolenpark in de Noordzee bouwen... zonder financiële steun van de overheid. Minister Erik Wiebes van Economische Zaken heeft bekendgemaakt... dat het energiebedrijf de voorkeur krijgt boven andere gegadigden. Dat meldt trouw. Het windmolenpark van Nuon moet in 2022 in bedrijf zijn... en dan genoeg stroom leveren voor een miljoen huishoudens. Het windpark wordt dus het eerste op de wereld zonder subsidie. En de Volkskrant en NRC Next hebben hun voorpagina's gereserveerd... om vragen te beantwoorden over de WIF, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. In de Volkskrant wordt onder meer gevraagd aan een expert... moeten we nou weer ouderwets brieven gaan schrijven? Dat hoeft niet. Wel wordt geadviseerd om Google en Facebook niet te gebruiken... maar naar een cybervriendelijk alternatief te zoeken. Een NRC vraagt zich onder meer af of de AIVD straks in WhatsApp kan komen. Daarop is het antwoord nee... Volgens de krant is geen enkele inlichtingendienst erin geslaagd... om de encryptie van WhatsApp te kraken. 16,5 minuut over zes is het. We gaan naar de Verenigde Staten. Amerikaanse president Trump wil 6 miljard dollar uittrekken... voor de bestrijding van drugs- en medicijnverslaving in Amerika. En dat is daar inderdaad een enorm probleem. Even een paar getallen. Meer dan 2,5 miljoen Amerikanen zijn verslaafd aan opiaten. Dat zijn bijvoorbeeld heroïne en morfine. En vorig jaar stierven in de VS meer dan 40.000 mensen aan een overdosis medicijnen. Gisteravond zette Trump in een toespraak zijn plannen uiteen. We will not rest until the end, and I will tell you this scourge of drug addiction in America will stop. Whether you are a dealer or doctor or trafficker or a manufacturer, if you break the law and illegally peddle these deadly poisons. We will find you, we will arrest you, and we will hold you accountable. Een van de oplossingen die Trump voorstelt... is een onderzoek naar een vaccin tegen medicijnverslaving. Ook wil hij veel strengere straffen tegen de handelaren in drugs en medicijnen. Daan van der Gouwen, goedemorgen. Goedemorgen. Drugsonderzoeken verbonden aan het Trimbos Instituut hier in Nederland. Ja. Over wat voor medicijnen gaat het eigenlijk daar in Amerika? Nou ja, het gaat dus over eigenlijk drie groepen gebruikers. Eén is gewoon uh, heroïnegebruikers. En dat heroïnegebruik is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Uh, daarnaast gaat het om echt hele zware pijnstillers zoals uh, oxycontin en uh, met name ook fentanyl. En om een idee te krijgen, fentanyl is ongeveer vijf keer zo sterk, of honderd keer zo sterk, sorry, als morfine. En dan heb je ook nog carfentanil, dat is weer honderd keer zo sterk als, als fentanyl. Dus het zijn gewoon hele sterke uh, pijnstillers, hele zware pijnstillers. En die zijn eigenlijk in de, in de afgelopen tientallen jaren uh, heel veel voorgeschreven geweest uh, in het kader van een behandeling. Behandeling stopt, mensen zijn inmiddels verslaafd geraakt en uh, ja, gaan dan op zoek naar alternatieven. Dus of naar heroïne, of ze zoeken deze middelen op, uh, op de zwarte markt. Maar waarom worden die middelen dan zoveel voorgeschreven daar? Dat is ja, dat is natuurlijk een beetje gissen. Uh, het is op zich fentanyl is op zich een heel goede medicatie, een heel goede pijnmedicatie. Um, uh, als je het dus in een medische setting gebruikt. Maar wat er in Amerika gebeurt is, is dat veel mensen het dus op een niet-medische manier hebben gebruikt. Dus ze zijn gaan spuiten of veel hogere doseringen dan nodig is. Ja, en dan kom je al heel snel te overlijden. Ja. Maar goed, ik, ik hoor Trump net in dat rijtje ook zeggen. Dokters bijvoorbeeld, hè, noemt hij. Euh, naast drugshandelaars en, en drugsmokkelaars. Euh, ja. die, die patiënten die krijgen die pijnstillers dus gewoon voorgeschreven. Ja, dat klopt. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar met Nederland in de jaren 80 en 90. Toen hadden we toen werd het op grote schaal slaapchemerinestabletten voorgeschreven aan, aan mensen ook voor langere tijd. Vervolgens vragen we dus dat een grote groep van die uh, gebruikers ervan da daadwerkelijk aan verslaafd geraakt is. En, en als een reactie daarop is uiteindelijk ook uh, de, de, de voortschrijfgedrag van de artsen aangepast, zodat bijvoorbeeld uh, die medicatie, maar voor een korte periode werd voorgeschreven, dan afgebouwd en dan uh, goed naar andere behandelingen gekeken werd. In Amerika is dat uh, nog niet het geval geweest. En is dat gewoon, uh, ja, artsen hebben kennelijk, als ik het zo goed begrijp, heel makkelijk uh, dit soort zware pijnstillers uh, voorgeschreven aan, die, aan iedereen. En ja, dan krijg je natuurlijk al snel maar het gewoon ja, hele sterke middelen zijn, dan, dan, dan uh, ligt die uh, afhankelijkheid op de loer. En dat hebben ze wel gebleken. Ja, en, en die afhankelijkheid zorgt er dus ook voor dat mensen dan een stap verder gaan en aan de heroïne gaan bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Omdat dan die, uh, die heroïne Amerika's uh, behoorlijk goedkoop. Dus als ze dan hun handen niet meer kunnen, kunnen leggen op, op dit soort me medicatie, ja, dan, dan krijgen we ze een overstap naar heroïne. En wat het eigenlijk nog de problematiek nog erger maakt in Amerika, want het is echt wel een groot probleem, is dat er dus ook heroïne en ook cocaïne en ook wel in ecstasy, dat er inderdaad ook fentanyl uh, door uh, dealers aan wordt toegevoegd. En ja, als je dus denkt met heroïne te maken hebt en je hebt dan iets waar uh, ook carfentanyl in zit, ja, dan is de kans dat je dood gaat wel heel erg groot. En dat is dus bijvoorbeeld in het afgelopen jaar uh, zijn er. In Amerika 60.000 mensen, minimaal 60.000 mensen, door een drugsoverdosis uh, komen te overlijden. En in Nederland uh, schatten we dat aantal op uh, een kleine 200. Ja. Nog altijd 200 te veel. Maar het uh, plaatst het wel in perspectief. En nou heeft hij het over zo'n vaccin. Hij wil onderzoek laten doen of er een vaccin te bedenken is. Is dat een realistische oplossing, denkt u? Nou ja, op korte termijn sowieso niet. Uh, een medicijnverslaving, daar een vaccin moet ontwikkelen. Daar, de, de, er worden natuurlijk al jarenlang uh, vaccins vertracht ontwikkelen... voor uh, tegenverslaving. is nog niet gelukt, dus dat zal op korte termijn niet gebeuren. Terwijl er wel op uh, korte termijn dingen moeten gebeuren... want het is gewoon echt een echte acute crisis. Dagelijks uh, gaan er enkele honderden mensen dood... ten gevolge van, uh, van, uh, van uh, die opiaten. Ja. Dus op korte termijn levert dat sowieso niks op. Maar het is altijd goed uh, om onderzoek te doen... Uh, ja, het is wel een beetje spierballentaal die uh, uh, voor de gebruiker in Amerika op dit moment uh, niet zoveel zin heeft. Nee, en, en dat is natuurlijk toch een enorm probleem, wat, wat u schetst, ja, dat, ja. dat ontwricht de samenleving daar. Ja, dat klopt. Kijk, en wat, wat ze ook hadden kunnen doen, uh, niet dat we onszelf nou weer op de borst moeten kloppen... maar er is gewoon, als het gaat om behandeling van opiaatverslaving... Uh, is er heel veel best practices in, in de wereld, in Europa, in Nederland? Uh, wij, wij doen het op zich nog steeds best goed als het gaat om, uh, om het indammen van, uh, van heroïnegebruik. Metadon uh, is zo bijvoorbeeld? Ja, metadon, maar bijvoorbeeld ook uh, wat uh, metadon sowieso en andere medicatie. Maar wat, wat heel belangrijk is en wat ze in Amerika ook moeten gaan doen, en dat gaan ze geloof ik ook doen, is dat antidoot uh, is: een naloxone. Dat is gewoon dat voorkomt overdoses. Dus mensen die teveel hebben gebruikt, uh, je, je dient het naloxone toe en het probleem is op dat moment even, even weg. Dus uh, dat wordt ook steeds vaker ingezet geloof ik. In de, inmiddels in 42 van de 50-staten of zo uh, wordt het ook, uh, mag het ook worden voorgeschreven. Maar eigenlijk moet gewoon, uh, als je kijkt naar de ernst van de problematiek daar... moet gewoon iedereen met zo'n ampullen op zak lopen. Ja. Nou, uh, ja, uh, ik weet niet of die luistert, Trump, maar misschien kan dit er ah. iets mee. Dank in ieder geval voor de deskundige uitleg. Daan van der Gauwen is dat, drugsonderzoeker verbonden aan het Trimbos-instituut. Over de tijd wordt geprobeerd om iets te doen aan voedselverspilling... maar echte vooruitgang wordt nauwelijks geboekt. Jaarlijks gooien we nog steeds ruim 2 miljoen ton aan groente, fruit en brood weg. We hebben het even voor u omgerekend, dat zijn zo'n 55.000 vrachtwagens vol. Er nou is vanaf vanmiddag een taskforce actief die de verspilling moet terugdringen. Daarin zijn onder andere Albert Heijn, McDonald's, Unilever... en het ministerie van Landbouw vertegenwoordigd. En in een Jumbo-supermarkt in Wageningen... wordt vanochtend het eerste verspillingsschap geopend... waar 18 kleine ondernemers hun producten presenteren. Dit is een schap van nou, een meter of tien met allemaal producten gemaakt van uh, groente en fruit... wat we normaal gesproken niet meer zouden kopen van Timmermans van de Wageningen Universiteit. Dat kan de vorm zijn, dat kan de kleur zijn of, het, of dat het bijna op de datum is. Dus dit zijn producten die normaal verspild zouden worden. En dat doen die sociale ondernemers, dat die daar producten van maken... die gewoon smakelijk zijn, die goed zijn, die, die, die graag iedereen eigenlijk wel wil eten. Want wat is er in deze producten allemaal verwerkt? Kijk, we zien daar een hele categorie soep en sausen. Dus dat kun je prima van, van tomaten, van komkommers, van pompoenen en, en kun je daar prima producten van maken. Maar we zien bijvoorbeeld ook jams, we zien ook, ook uh, sappen, granola's. En je kunt van producten van zetmeel, bijvoorbeeld brood of van aardappelen die over zijn... kun je prima bier maken. Mevrouw, wat denkt u ervan? Zou u dit willen kopen? Jawel, het is een goed uh, initiatief. Wat zegt u? Het is wel aardig aan de prijs. maar Het is aardig aan de prijs of misschien eigenlijk juist niet. Dit, dit zijn geen over de datum producten, maar dit zijn bijvoorbeeld wortels... Die over zijn waar geen markt meer voor is. Die, die, die gewoon, gewoon niet de, de juiste de kleuren vorm hebben. Ja. Het is alsof groente een tweede leven krijgt, toch? George Verbernen is van deze supermarkt in Wageningen. Ja, u stelt uw schap beschikbaar voor dit soort producten. Het is een samenwerking met de gemeente en, en universiteit. Dus het wordt echt uh, breed ondersteund. En ik vind dat uh, ik als lokale ondernemer uh, mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Een paar jaar geleden gingen uw ogen eigenlijk open, hè? was bij een bijeenkomst over de voedselverspilling in Nederland... en wat er allemaal weggegooid werd. Nou, daar schrok u van. Ja, gigantisch denk ik. Dit kan niet. We hebben genoeg voedsel in de wereld. En er zijn mensen die uh, ja, sterven eigenlijk. En er uh, wordt zoveel vernietigd, daar moeten we iets mee doen. Het speelt ook mee dat dit Wageningen is. Al die studenten, men is bewust van, uh, van voedsel en wat het doet. En bewust eten gewoon. Hoog opgeleide mensen. U loopt nu voorop, hè? Ja, ik loop eens een keer voorop. Ja, vind uh, ik vind leuk bevlogen en mensen met passie, net als ikzelf. Dus dat, uh, dat, is, dat is heel gaaf. We gaan met z'n allen stuiteren. En een van die ondernemers is Chantal Engelen van Kromkommer. Mijn vader had vroeger een restaurant en ik hielp hem heel vaak in de keuken. En uh, hij maakte enorme mooie buffetten. Die kwamen terug uh, als het feest voorbij was. En daar werd gewoon uh, de helft van weggegooid. Het is natuurlijk eigenlijk bizar. Een jaar of zes geleden ben je met een initiatief begonnen... Dat klopt, ja. In uh, 2012 heeft uh, Kromkommer het uh, daglicht gezien. En sindsdien zijn we groenten aan het redden. En dat verkopen sinds 2014. Maar vanaf vandaag verandert er toch wat. En er zijn de laatste tijd steeds meer andere organisaties bijgekomen... die ook producten maken van ingrediënten die anders verspild zouden worden. Maar die zijn allemaal een beetje voor zichzelf bezig. En vanaf vandaag uh, gaan we de krachten echt bundelen... Want als je met elkaar natuurlijk een groot verhaal goed kunt neerzetten... maak je veel meer impact dan dat je dat alleen doet. En wat is dat grote verhaal? Nou, dat heet Verspilling is Verrukkelijk. En dat is een platform van 18 ondernemers die allemaal lekkere producten maken. Vanmiddag is er zo'n bijeenkomst, hè? Met allemaal grote bedrijven. Wie, wie komen er bij elkaar? Ja, dan moet je denken bijvoorbeeld aan uh, Albert Heijn, uh, McDonald's. Uh, dus echt dat soort grote organisaties die met elkaar ook een plan gaan presenteren waarmee ze voedselverspilling gaan aanpakken. Maar je bent een beetje bang dat dat vooral uh, een praatgroep wordt? En grote bedrijven zijn natuurlijk veel minder flexibel... en veel minder in staat om gewoon uh, uh, keihard in de actie te gaan. En dat is denk ik het grote verschil met de verspilling is verrukkelijk. Wij zijn kleine ondernemers, we kunnen heel snel schakelen... en wij gaan gewoon doen. Uh, uh, vier weken later staat het. We hebben onderzoek gedaan naar de top 20 groenten in Nederland... die verspild worden en daar staat winterpenen en uien. Ja, dat gaat over zoveel tonnen. In totaal in Nederland hebben we het nog steeds over 1,7 tot 2,5 miljoen ton aan voedsel, dat jaarlijks wordt verspild. Dus dat is gigantische hoeveelheden. Dit is één van de initiatieven die echt wel die bijdrage leveren tot bewustzijn... maar dat ook consumenten zien van ja, maar dat zijn ook prima producten... dus die kun je ook prima eten. Winterpeen en uien, nou dat weer is er nog wel naar... om gewoon eens even een lekker hutspot te maken vandaag. Ja, we gaan we gewoon doen. Dat was een bijdrage van Jeroen Schutteijzer. Leon Bridges dan, is een Amerikaanse soulzanger uit Fort Worth, Texas. En de plaatselijke krant schreef over hem... zijn muziek klinkt zoals hij eruit ziet... Leon Bridges heeft altijd zogeheten vintage kleding aan. En qua muziek wordt hij wel vergeleken met Otis Redding en Sam Cooke. Niet de minste. 4 mei komt er een nieuw album van deze man uit. Dat heet Good Thing en daarvan nu Bad Bad News. education, but I can see right new, a powder face on a painted fool. Brassers nieuw album komt er dus aan. Daar staat hij lied op bad bad news en eind juni treedt hij op op het festival Down the Rabbit Hole. Het is nu bijna 1 minuut over half zeven. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet bindt de strijd aan met eenzaamheid onder ouderen. Minister De Jonge lanceert een campagne waarvoor het kabinet 26 miljoen euro uittrekt. Hij wil dat alle 75-plussers ieder jaar thuis bezoek krijgen van de gemeente... om te kijken hoe het met ze gaat. Ook moeten er meldpunten komen waar mensen terecht kunnen... als ze vermoeden dat iemand eenzaam is. De gemeente Zaanstad mag mensen die overlast veroorzaken... uit huurwoningen weren. Twee wijken in Zaandam hebben al jaren last van hangjongeren... en daarom krijgt Zaanstad nu de mogelijkheid... om jongeren met bijvoorbeeld een strafblad uit die wijken te weren. Daarvoor heeft minister Ollongren toestemming gegeven. Er dreigt een leegloop bij het Korps Mariniers, schrijft de Volkskrant. Oorzaak is de verhuizing van de kazerne van Doorn in Utrecht naar Vlissingen. Veel mariniers willen niet naar Zeeland verhuizen... omdat ze bang zijn dat hun partner daar geen werk vindt. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken 73 mariniers... en dat is fors meer dan normaal. En de Paralympische atleten die hebben meegedaan aan de Spelen in Zuid-Korea... zijn terug in Nederland. Hun vliegtuig landde vannacht op Schiphol. Op de luchthaven werden de sporters verwelkomd door familie en vrienden. Nederland was succesvol in Zuid-Korea... met drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille. Het weer tot slot. Lokaal kan het glad zijn door sneeuw of ijzel... in de loop van de ochtend volop zon en het wordt 6 tot 8 graden. Wijnand Zwaan zit vanochtend weer bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie. Op de weg Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, de ochtendspits die is gestart met een paar dagelijkse files. We zitten ook nog met wat gladheid door wat hele lichte ijzel en sneeuw... die kan vallen, vooral in de zuidoostelijke helft van het land. Maar tot nu toe levert dat geen problemen op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat de langste file, bij Salbommel, 7 kilometer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 HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist met aandacht en deskundigheid. CDC Tandzorg.nl. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. De Renault Talisman.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 Vijf minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Winkelleegstand, dat is al jaren een hoofdpijndossier voor veel gemeenten. Met man en macht is geprobeerd om de winkelstraten weer gevuld te krijgen. Maar vooral voor veel middelgrote steden blijkt dat nog altijd lastig. Ik ga erover praten met Marcel Evers van brancheorganisatie In Retail. Meneer Evers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met de winkelleegstand in Nederland dan? Nou, wat je uh, ziet is dat die winkelleegstand uh, de, de afgelopen jaren... is uh, wat is georganiseerd. Maar in, met name die middelgrote steden die u net noemde... eigenlijk de laatste jaren uh, schrikbarend uh, verder gestegen uh, is. Ja. En lang hebben we gedacht, als de crisis nou maar voorbij is... Dan gaan die winkels zich wel weer vullen. Maar in heel veel gemeenten eh, ja, komen ze er nu tot een schrik achter dat het niet zomaar gebeurt. En je ziet dus nu bij de gemeenteraadsverkiezingen dat het in heel veel van dat soort plaatsen een, een groot issue uh, uh, aan het worden is. Vindt u dat gemeenten het dan goed aanpakken, het probleem? Nou, ik denk dat de gemeenten. Lang weg ja. hebben gekeken. Wacht, meneer, even, meneer, even sorry, want er, er is iets mis met die telefoonlijn. Er zit een enorme kraak op af en toe. Uh, u bent gewoon af en toe niet te verstaan. Uh, we gaan even proberen die lijn te herstellen. En uh, dan ga ik eerst even naar uh, Duco Hoek. Die is van de gemeente Enschede. Meneer Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want Enschede is een gemeente met een creatieve aanpak. U bent daar accountmanager, detailhandel en binnenstad. Ja. En uh, u hebt geloof ik zelfs Google ingezet... Hè, om de leegstand in Enschede aan te pakken. Hoe zit dat? Dat klopt. Uh, we hebben samen met Kennispunt en een, uh, een bedrijf... hebben wij uh, gekeken naar hoe mensen zoeken op Google. En dat betekent, uh, om een voorbeeld te geven... als mensen een combinatie maken met, met een winkelketen in Enschede... dan zou het kunnen betekenen dat zij verwachten dat die winkel in Enschede zit. Dus als er heel veel gezocht wordt in een <coughs> omgeving van 100 kilometer... Uh, naar na een bepaald merk... dan kun je zeggen van die mensen die willen uh, graag dat het merk in de buurt zit... en in Enschede, want dat is de winkelstad van uh, Oost-Nederland. En dan zorgt u ervoor dat, dat die winkelketen ook naar Enschede komt? Nou, ik ga ze in ieder geval benaderen. En ik probeer met dit argument een stuk bewijsvoering te leveren uh, om in gesprek te komen met elkaar... en te laten zien dat er een markt ligt voor die keten of voor die winkels in Enschede. En hoeveel heeft dat dan concreet al opgeleverd? Nou, we zijn daar net mee begonnen. Um, het is nog een, uh, we zijn nog in, in de fase van het zoeken. Wat wel gebeurt is dat wij de winkelstand hebben teruggebracht van uh, 17 naar uh, 7 procent. Dus dat is bijna een frictieleerstand. Zijn er zijn nog een paar staten waar ik mijn focus op leg... Um, maar Google is dus weer een, een, een volgende stap. Eerder werkte ik vanuit een detailboek. Uh, of uh, sorry, een detailhandelboek. Mm -hmm. uh, om de, om de, uh, de ketens te benaderen. Uh, ik ging naar congressen. Ik, ik ging gewoon op pad. We hebben een bitboek gemaakt. In Engels, Nederlands, Duits. En uh, ja, zo, zo gingen we op pad. Oh. Maar we moesten steeds verder gaan. Welke. Omdat de, leegstand kleiner werd, moet je voorzichtig zijn in wie je gaat benaderen. Ja, maar goed, dat, dat heeft dus inderdaad wat opgeleverd. Nou, dan gaat u dus die truc met Google uithalen. En u kijkt ook nog over de grens, begrijp ik. Dat klopt. We keken al over de grens in uh, in Duitsland. We gingen daar met een groep uh, naartoe om winkels uh, te benaderen. Uh, dat levert er niet zoveel op en wel interesse in Duitsland. Maar concreet uh, nog niet, omdat de huurprijs hier ook wat uh, hoog ligt... ten opzichte van uh, Duitsland. Uh, maar ik, uh, we zijn ook aan het onderzoeken of de Scandinavische markt interessant is. Hè? Een, een Sustrene Greene en een Flying Tiger is interessant. Maar ik ben ook met een collega naar Polen geweest. En in Polen zijn geweldig mooie winkels. Er uh, zijn hele mooie winkelcentra. Uh, en die zijn we nu aan het benaderen. Uh, er is een investeerder uit uh, Polen die kijkt hier of er uh, of een winkel huren interessant is om een soort conceptstore te beginnen. Met Poolse uh, kledingmerken bijvoorbeeld. Okay. Denk. Oh. Kortom, uh, op die manier moeten die laatste procenten ook nog weggewerkt gewerkt worden aan leegstand. Ja, en het staat nooit, nooit stil. Er zal dus ongetwijfeld af en toe een winkel zijn die. Uh, uh, die, die omvalt of die ermee stoopt of die met pensioen gaat. En zo blijf je natuurlijk bezig, want stilstaan... Ja, dan haal je vanzelf erachter ja. En het is ook veel te leuk om, om met zo'n stad aan het werk te gaan. Dank voor uw verhaal. Duco Hoek, accountmanager, detailhandel en binnenstad in Enschede dus. Marcel Evers heeft intussen zijn telefoon weer uh, in de hand... en kan, uh, ja. heeft meegeluisterd, meneer Evers. Dit is een mooi voorbeeld, denk ik, hè? Ja, dat is een mooi voorbeeld en dat kan voor Enschede misschien wel heel goed werken. Maar wat we ons wel moeten realiseren, en ik zie het in veel gemeenten nu gebeuren... de paniek slaat toe en iedereen stelt acquisitiemanagers aan. Maar we moeten ons wel realiseren dat leefstand eigenlijk alleen maar een symptoom is. Hè? Het symptoom dat we minder winkels nodig hebben, dat we op andere manieren kopen. En we krijgen al die winkels die we hebben niet allemaal meer gevuld. Dus alleen met acquisitiemanagers, hoewel in Enschede denk ik best een heel aardig voorbeeld... Uh, komen we niet. We moeten ook echt wat meer de fundamentele uh, uh, problemen aanpakken. En dat is dat we in heel veel plaatsen uh, uh, echt moeten gaan inkrimpen met het winkelgebied. Het winkelgebied een andere bestemming uh, gaan geven. Uh, in heel veel middelgrote steden zou het heel interessant zijn... om veel meer wonen weer in de stad te halen. Zodat de stad weer levender gaat worden doordat er mensen gaan wonen. Dan moet je misschien wel... Uh, bestemming winkels uh, van panden afhalen... en daar andere bestemmingen uh, uh, op, gaan halen, uh, op gaan zetten... Uh, voordat een acquisitiemanager echt goed zijn werk kan gaan doen... Ja, zul je toch passanten in je winkelstraten moeten hebben... zullen er bezoekers moeten, uh, moeten komen. En dan moet je misschien ook al hele andere maatregelen nemen. Moet je parkeren misschien wel gratis uh, maken... waar veel uh, plaatsen mee uh, experimenteren. Moet je zorgen voor betere uh, bereikbaarheid. Uh, je kunt er allerlei... Uh, allerlei richtingen denken om de problematiek op te lossen. Ja, u zegt, zegt eigenlijk, op... het helpt niet alleen maar om uh, een winkelpand dat leeg staat... om daar weer een nieuwe winkel per se in te zitten. Uh, je moet zorgen dat die binnenstaat aantrekkelijk blijft... en uh, ja, misschien ook kijken gewoon naar andere voorzieningen. Ja, als jij, als jij over al dat soort dingen niet nadenkt... je gaat met heel veel moeite de pandjes vullen... dan zien we ook heel vaak dat die pandjes na zes maanden weer leeg staan. Maar als die passanten niet in je winkelstraat zijn... dan heeft het ook geen zin om het weer met winkels te vullen. Er zijn ook plaatsen die nadrukkelijk andere plannen maken. Ik weet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in Schiedam, de hoogstraat daar... Jarenlang geprobeerd om dat weer met winkels te vullen. Nu gooien ze over een andere boeg. Ze, ze realiseren zich dat dat niet meer gaat lukken. Ze gaan daar veel meer ambachtelijke functies uh, uh, uh, in zetten. Ze gaan er wonen inbrengen, cultuur inbrengen. En het winkelen vindt in een winkelcentrum, een groot winkelcentrum in een ander deel van de stad uh, plaats. Dan maak je keuzes en dan krijg je die panden ook alweer uh, uh, dan krijg je die panden ook wel weer gevuld. Dus dat soort. Uh, uh, uh, ja, rigoureuzere keuzes, die moeten in veel plaatsen nog uh, gemaakt uh -huh. worden. En ik merk dat men daar nog een beetje angst voor is om daadwerkelijk bij de kop te pakken. Want ik bedoel, die gemeenteraadsverkiezingen komen eraan woensdag. Is dit, is dit inderdaad iets wat, wat wel bij partijen leeft en, en uh, worden daar plannen voor gemaakt? Ja, je ziet, uh, je ziet, uh, uh, je ziet dat in heel veel plaatsen uh, uh, die leefstandsproblematiek op de agenda staat. Er kon zelf in Deventer ook een plaats... waar jarenlang weg is gekeken voor de problematiek. Nu worden er eigenlijk goede plannen gemaakt. Maar ik zie het nog als een stad uh, uh, van plannen. Maar ook daar nog niet de echte transformatie opgehaald. Het kleine maken van het winkelgebied... Uh, uh, wordt nog niet echt aangepakt. Maar het is, zeker een, uh, het is zeker een groot issue in heel veel plaatsen. Ja, dank dat we even de telefoon kwamen. Marcel Evers is dat van brancheorganisatie In Retail. Het gaat over de winkelleegstand. Al jarenlang een hoofdpijndossier dus voor veel gemeenten. We hebben de voorpagina's gehad. Nu meer uit de kranten en van de ja. nieuwsites. Er is mogelijk gerommeld met de mobiel van model Ivana Smit... die in december om het leven kwam in Kuala Lumpur. Dat zegt de privédetective die onderzoek doet voor haar familie... die zich niet neerlegt bij de Maleisische lezing... dat de dood van Ivana een ongeluk was. De privédetective zegt tegen de Telegraaf... dat de advocaat van het echtpaar met wie Ivana haar laatste uren doorbracht... toegang heeft gehad tot het telefoontoestel. En een oom vraagt zich af waarom in godsnaam. De nabestaanden noemen het een onverteerbare misstap in het onderzoek naar het mysterieuze overlijden van het model. Momenteel doet het NFI onderzoek naar Ivana's toestel. Niet alleen bezoekers klagen over de vele camera's in de sauna, maar ook het personeel trekt aan de bel. In totaal kwamen er 130 klachten binnen bij de autoriteit persoonsgegevens over het maken van maaktbeelden en het terugkijken ervan. En uit een eerste analyse blijkt dat twintig van die klachten van werknemers kwamen, schrijft het AD. De krant sprak ook met een aantal van hen. Een anonieme sauna-medewerker van een sauna in Den Bosch zegt dat hij het onderwerp intern al vaker aan de orde stelde, maar dat de camera's er nog altijd hangen. Naar tientallen sauna's in Nederland loopt momenteel een onderzoek. Een medewerker van Waternet heeft anderhalf miljoen euro... van het Amsterdamse waterleidingsbedrijf in eigen zak gestoken. De Telegraaf schrijft over deze Nico B. op basis van bronnen bij het strafrechtelijk onderzoek. Hij is al twintig jaar werkzaam op de administratie van Waternet... en zou meerdere keren tonnen van Waternet... naar zijn eigen rekening hebben overgemaakt. Lang heeft Nico B. niet van zijn geld genoten... want hij vergokte het binnen enkele maanden bij online casino's... En de Telegraaf vraagt zich af waarom iemand met een gokverslaving... toch op de financiële administratie van Waternet kon werken. En regisseur Eddie Terstal is boos op de NPO. Hij stopte naar eigen zeggen 2000 uur... in een Nederlandse versie van de Netflix-serie The Crown... maar de NPO wil hem niet hebben. De Amsterdamse stadsender AT5 schrijft daarover. Samen met de Afro-Tros werkte hij het afgelopen half jaar aan een serie over de jaren van Beatrix... En in januari zou de netmanager bij NPO nog hebben gezegd dat het een schot in de roos was, maar nu zou de serie zijn afgeschoten zonder dat het script is gelezen. Op Twitter schrijft Terstal dat hij te horen heeft gekregen dat de serie niet in de programmering past. En hij gaat zijn script nu aan marktpartijen aanbieden zoals Netflix en Ziggo. Vile nieuws nu met Wijnand Swaan technische storing aan de spitstrook op de A1 veroorzaakt wat vertraging... van Amersfoort naar Amsterdam, dat is bij Diemen. Verder zien we een vrij lange file staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Kelpen-Oler en Leende, bij elkaar 13 kilometer... met ruim een half uur extra reistijd. Dit is het nieuwe liedje van Mr. Props: Space for Two. my 94-4 door fold on fire today hey, And hey, hey, So I took her favorite pair of diamond earrings and I pawned them away It's hey, hey, hey, so when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate hey, hey, Man, she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way hey, hey, Now, She might be my cocaine, hey, hey, hey, she might be my rehab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 de props. Elf minuten voor zeven is het. Terug naar gisteren. Vijf doden bij een uh, ongeluk aan het eind van de middag in de buurt van Helmond. Een bestelbusje botste daar frontaal op een vrachtauto. Vier mannen en een vrouw die in dat bestelbusje zaten, die kwamen daarbij om het leven. Drie andere passagiers en de vrachtwagenchauffeur die raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Woordvoerder van de politie Oost-Brabant is Imka van Dijk. Mevrouw Van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. De politie is gisteravond lang bezig geweest met het achterhalen van de identiteit van de slachtoffers. Is intussen bekend om wie het gaat? Ja, wij weten ondertussen wie de uh, overledenen zijn en wie de mensen zijn die gewond zijn geraakt. Familie is ondertussen ook uh, op de hoogte gebracht. En het gaat, uh, de uh, personen die zijn overleden, het zijn uh, vier mannen in de leeftijd van 27 tot 37 jaar. En het waren alle arbeidsmigranten. En uh, vermoedelijk uh, zijn zij woonachtig in Goch, dus uh, net over de grens bij Duitsland. En daarnaast is er één vrouw om het leven gekomen van 24 jaar. En de personen die in het ziekenhuis liggen is dus één vrouw van 49 jaar en twee mannen van 36 jaar. En daarnaast de chauffeur van de vrachtwagen en dat is een 48-jarige man uit het plaatsje Heusden. Ja, en hoe is het met die mensen die in het ziekenhuis liggen? Ik heb geen uh, informatie over uh, hoe de toestand van de mensen in het ziekenhuis is op dit moment. Nee. Hopelijk uh, hebben we er later op de dag wat meer informatie over. Hebt u intussen wel uh, iets meer een beeld van wat er nou gistermiddag gebeurd is op die N270 bij Helmond? Nou, het ging in ieder geval om een frontale aanrijding. En wij uh, doen onderzoek naar wat nu precies de oorzaak is. En wij hopen dat we daar later vandaag ook wat meer over kunnen vertellen. Want wat is dat voor weg? Gebeurden daar vaker ongelukken? Nou, het is een tweebaans weg... En uh, er gebeuren natuurlijk wel eens ongelukken, het is ook een drukke weg. Um, maar dit is wel echt een heel ernstig ongeluk. Gelukkig want ik, maken we dat niet al te vaak mee. Nee, want ik, ik las in het AD dat uh, de Helmond single N270, want zo heet het daar dan te plaatsen... dat die Aha. bekend staat als gevaarlijk, dat daar wel vaker dingen misgaan. Nou, daar heb ik op dit moment geen informatie over. Kan ik dus ook geen uh, zendig antwoord op geven. Wat ik weet is dus dat een uh, aanrijding van uh, deze omvang zo ernstig... dat komt gelukkig niet vaak voor. Nee, nee. Goed. U blijft dat verder onderzoeken. Wat de toedracht is geweest. En, uh, nou ja, goed. Hartelijk dank dat u even in de lijn kwam. Graag gedaan. Imke van Dijk is dat. Woordvoerder van de politie in Oost-Brabant. Het spreekwoord is geld maakt niet gelukkig. Maar volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels is dat dus niet waar. Geld maakt wel degelijk gelukkig. Uh, zijn nieuwe boek heet dan ook Geld maakt wel gelukkig. Meneer Wessels, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebt u dan ontdekt over geld en geluk? Uh, ik heb heel veel uh, literatuur daarover gelezen... Uh, om te gaan ontdekken hoe dat eigenlijk werkt in het brein... als je wat aankoopt uh, of een bepaalde keuze maakt. En daar komen een aantal inzichten uit naar voren... die misschien niet heel intuïtief zijn... Uh, maar die wel heel makkelijk toe te passen zijn. Op een iets andere manier met geld om te gaan, op een iets andere manier met keuzes om te gaan... en daar een stuk gelukkiger van te worden, als het ware meer efficiëntie te halen uit je aankoopgedrag. Voorbeeld? Voorbeeld. Uh, door altijd vooruit te betalen in plaats van achteraf. We zijn heel erg gewend dat bedrijven ons uh, de mogelijkheid bieden om achteraf te betalen. Dat voelt heel prettig. Uh, je hebt het idee, ik krijg alvast wat en ik moet, later pas te betalen. Geen zorgen. Wetenschap laat zien, het is veel beter om juist vooraf te betalen. Dat doet nu eventjes pijn. Vervolgens krijg je de tijd om als het ware te wennen aan die pijn. Die wordt wat minder. En na een tijdje krijg je het product of krijg je de ervaring die je hebt aangekocht. En die vergelijk je dan vervolgens met die pijn die bijna weg is. En dat voelt veel prettiger dan wanneer je dat tegelijkertijd zou krijgen. Ja, je houdt eigenlijk jezelf een beetje voor de gek. Uh, je maakt slim gebruik van de manier waarop je brein jou voor de gek houdt. Dat is net even een iets kleinere iets van variatie eigenlijk. Ja, vind ik. Ja, ja. Maar eigenlijk uh, ja, kan je op die manier hartstikke gelukkig worden dus. Ja, het is de kunst om een beetje te begrijpen hoe dat brein werkt... en welke denkfoutjes die maakt. Uh, daar kunnen marketeers heel slim gebruik van maken om jou te verleiden tot aankopen. En dan kun je zelf heel slim gebruik van maken om daar een beetje gelukkiger van te worden... Vandaar ik heb gedacht, ik ga hem nu eens op de consument richten. Uh, hoe kun je nou zelf wat blijer worden van de aankopen die je doet... en daar wat slimmer mee omgaan? Ja. Uh, in plaats van dat marketeers nog weer een stukje slimmer worden. Even, eventjes, ik, ik ga even denken, even vroeger, uh, dan als je dan met je rapport thuis kwam... dan kreeg je daar wat voor. Uh, Rijksdaalder of zo, je opa en je oma die gaven nog wat. Maar je kan dus nu aan het begin beter tegen zo'n kind zeggen... nou, hier heb je een mooi cadeau en uh, nu je best doen op school. Uh, dat zou een manier zijn. Nog beter zou het misschien wel zijn om zelfs te belonen met ervaringen. We zien namelijk dat het geven van spullen, dat, dat is eventjes leuk. Daar heb je even plezier van. Maar eigenlijk niet zo heel erg lang. En ervaringen, dat blijft ons veel langer bij. Daar hebben we het over met andere mensen. Die houden we levendig. En daarom hebben we daar veel langer plezier van. Dus als je dan toch iemand wil belonen... dan is het op zich een goed idee om dat vooraf te doen... als je het zelf gaat aankopen. Maar nog beter eigenlijk voor de kinderen zelf bijvoorbeeld... die wat krijgen, is het om ze een ervaring te geven. Neem ze mee ergens naartoe, ga een dagje uit. Of ga simpelweg naar het bos... Uh, dat zijn ervaringen die veel langer bijblijven en daardoor veel gelukkiger maken. Ja, ja. oké. Okay. Uh, u, u bent consumentenpsycholoog. Uh, ja, u zei het net al, wij worden eigenlijk voortdurend gemanipuleerd natuurlijk. Uh, ja, klopt. Uh, we maken veel minder keuzes zelf dan we denken. En dat is best wel een schok voor heel veel mensen. Uh, en ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat we daar een beetje gebruik van gaan maken... dat een beetje omarmen, om daar zelf slimmer mee om te gaan. Uh, want het is simpelweg ja, aangetoond keer op keer... dat we helemaal niet zo zelf kiezen wat we willen... We worden heel erg beïnvloed door onze omgeving, door mensen om ons heen... door productaanbiedingen, door marketeers, oh. door van alles en nog wat. Ja, het grappige is, als je het daar met mensen over hebt... en ik, ik, ik doe daar zelf ook aan mee, dan denk ik... Nou, ik trap daar toch niet in, denk ik dan. Maar Kom. intussen doe ik het wel dus. Ja, sterker nog, ik ben hier dagelijks mee bezig. Ik trap er net zo goed in. Um, alleen achteraf kan ik het op een gegeven moment kan ik het zien wat er gebeurd is... en de volgende keer er ietsje slimmer mee omgaan. Maar noem eens een voorbeeld. Wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, stel dat je bijvoorbeeld wat gezonder wilt eten of wat minder wilt snoepen. Um, op het moment dat je thuis allerlei koek en snoep laat liggen... dan gaat dat never nooit lukken. Dan kan iemand nog proberen om zo goed weerstand te bieden. Dat gaat nooit lukken. Veel makkelijker is het om het simpelweg niet meer te kopen... Ja. niet meer neer te leggen, dan ben je daar vanaf. En als je dus weet hoe jouw omgeving jou beïnvloedt... kun je je omgeving veranderen... Uh, en daar slimmer mee omgaan. Ja. En op maar, die manier gezonde eten. Maar dan krijg je dus de praktijk dat je dan met je karretje in de supermarkt loopt... en dan, uh, dan heb je jezelf, uh, ben je eigenlijk hartstikke blij van... nou, ik heb die chocola toch weer laten liggen. En dan kom je net bij die kassa... en ja. dan hebben ze daar verdorie net weer zo'n schap neergezet met die chocolaatjes. Klopt, dat is het moeilijkste punt. Dan ben je namelijk volledig cognitief uitgeput. Uh, je hebt een heleboel <lacht> keer nee gezegd tegen al die chocoladerepen. Dan moet je nog een keer nee zeggen bij de kassa... Twee dingen die je kan proberen. Het boodschappenlijstje is denk ik de meest bekende. Dat weten we allemaal dat het eigenlijk handiger is. Blijf dat ook vooral doen. Het tweede wat je zou kunnen proberen is iemand anders te vertellen dat je in ieder geval van plan bent om gezond te gaan kopen. En niet die chocoladereep mee te nemen. Als je dan bij de kassa staat en je wil hem toch pakken, denk je er heel even aan. Oh ja, dat moet ik die anders straks gaan verantwoorden. Hoe ga ik dat doen? Dit moeilijk, ik neem hem toch niet mee. Zijn die marketeers zullen niet blij zijn met dit tegenoffensief? Weet ik niet. Ik denk dat die marketeers het misschien wel eens een hele leuke uitdaging zien wat dat betreft. Uh, kunnen die proberen om het nog weer wat slimmer te doen. Um, en het is ook niet zo dat ik zeg dat mensen minder moeten kopen. Ik denk alleen dat we iets bewuster moeten omgaan met de keuzes die we maken. Zodat als je dan toch een aankoop doet... dat je daar dan in ieder geval heel blij van wordt. Ja. Um, Overigens, ja, je moet het geld dan wel hebben natuurlijk. Ja, het verschil is wel dat ik ben niet iemand die probeert... zoveel mogelijk geld te verzamelen of mensen tips te geven... om meer geld over te houden. Dat vind ik niet zo interessant. Ik vind vooral dat je moet proberen binnen het budget dat je hebt... Om um daar slim mee om te gaan. Dat budget is dan na je vaste lasten. Uh, kan het zijn dat je aan het eind van de maand een kleiner of een wat groter bedrag overhoudt. En dat bedrag kun je gebruiken om slimmer uit te geven. En dat kan dus met 50 euro zijn. Kan ook met 500 euro zijn. Net wat mensen over hebben. Al deze wetenswaardigheden in het boek Geld maakt wel gelukkig. Van consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan.